1 uur. Waterbalgemoet met het NWS-journaal. In Schoonhoven worden nog meer mensen gevaccineerd tegen hepatitis A, ook wel geelzucht genoemd. Opnieuw heeft een kind in de Zuid-Hollandse plaats het virus opgelopen. De GGD vaccineert daarom een deel van de volwassenen en kinderen... die op dezelfde school en buitenschoolse opvang rondlopen als het besmette kind. In totaal krijgen nog eens ruim 100 kinderen en 13 volwassenen inenting. Deze maand waren er in de regio in Zuid-Holland... meer hepatitisbesmettingen op scholen en kinderopvanglocaties. Koning Willem-Alexander heeft op Paleishuis ten Bos... de twee nieuwe staatssecretarissen van Financiën beëdigd. Alexandra van Huffelen en Hans Velbrief van D66... volgen samen Menno Snel op... die vorige maand afslaat vanwege de affaire met de kinderopvangtoeslag. Van Huffelen wordt verantwoordelijk voor de toeslagen. Velbrief moet de Belastingdienst reorganiseren. KLM houdt spoedoverleg over het schrappen van vluchten naar China vanwege de uitbraak van het coronavirus. Andere vliegmaatschappijen hebben al besloten voorlopig alle vluchten te annuleren. Waaronder British Airways en Aziatische budgetmaatschappijen. Sommige andere maatschappijen als Finnair en Cathay Pacific vliegen nog wel naar China, maar minder vaak. Er zijn nu zeker 132 mensen overleden aan het coronavirus. Zo'n 2% van alle besmette patiënten. Daarmee is het virus net zo dodelijk als gewone griep. De ouderenzorg moet op de schop, zegt Actis. Volgens de brancheorganisatie voor ouderenzorginstellingen is de huidige zorg niet meer te handhaven. Er komen steeds meer hulpbehoevende ouderen bij en de verzorgingshuizen kunnen dat niet aan. Actis denkt dat in de toekomst mantelzorgers een belangrijkere rol gaan spelen. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noorden en oosten van het land, blijft stevig waaien bij 5 tot 7 graden. Morgen veel bewolking, vooral later op de dag in het zuiden weer af en toe regen. Dan wordt het maximaal 10 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Draait even langzaam op de A9 naar Alkmaar tussen als Amstelveen en Aalsmeer, 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu ZFM Luncht. Meer luister, plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM Twee uur begonnen met Donna Summer, Lady of the Night, dat was duidelijk. Op vrijdag 21 januari is de dag van de grote Groot-Brittannië uit de EU-verraad. Om feestelijk stil te staan bij deze gebeurtenis... wordt komende vrijdag op het Zandvoortstrand een Brexit Farewell Party georganiseerd. Een kunstenaargroep uit Amsterdam verzamelt vrijdagochtend om 11 uur... voor het Juttersmuseum bij de Rotonde. Daar zullen zij op feestelijke wijze de Britten uitzwaaien... met Engelse muziek, gedichten, kunst en fotografie. Iedereen is van harte welkom op het Brexit-feest. Ze roepen iedereen op om alle mooie en zoete herinneringen... aan Groot-Brittannië te delen door middel van... het uploaden van foto's, filmpjes en poëtische teksten... op de Facebookpagina Bureau Brexit. Vanaf 7 uur wordt het feest voorgezet... op het DNDSM-plein in Amsterdam. Daar zullen de kunstenaars tijdens het afscheidfeest... Alle herinneringen aan Groot-Brittannië op grote beeldscherm worden getoond. Nou, misschien zijn ze er inderdaad wel blij mee, de Engelsen. Heer het, Alan Walker. Ontdek Zandvoort op een bijzondere manier. In het donker en verlicht door prachtige lichtkunstwerken. Op zaterdag 22 februari schijnt Le Champion een nieuw licht op Zandvoort... tijdens de Zandvoort Light, light Walk. Een gloednieuwe wandelevenement tovert Zandvoort voor één avond om... tot een lichtjes wahalle. Wandelen over het zand en door het sfeervolle centrum van Zandvoort... terwijl je langs tal van indrukwekkende light Act. ...die van Zandvoort één groot lichtjesparadijs maken. Je komt hoger tekort. Drie verschillende afstanden... Er ...zit er voor iedereen een mooie route bij. Ga je voor de 18 of de 14 kilometer? Of wandel je met jouw gezin... ...de Family Walk van 6 kilometer? Wandel met je vrienden, familie of andere maatjes. ...en geniet van een adem avond, avondwandeltocht door Zandvoort. De start is vanuit het KNRM Zand, Reddingstation van Zandvoort. De routes gaan over het strand door het duingebied en eindigen alle op het kerkplein in Zandvoort. Onderweg komen wandelaars langs verschillende stempelposten zoals standpaviljoen Talassa, duin aan de duinrand en het watertoren. Zandvoort Lightwalk is een unieke wandelbeleving voor jong en oud. Inschrijven de Zandvoort Lightwalk is bijna volledig uitverkocht. Wandelaars kunnen zich nog inschrijven voor de laatste startbewijzen van de 14 km en de Family Walk van 6 kilometer. Inschrijven is mogelijk via www. ZandvoortLightwalk.nl voor en That bring your dreams come A simple song. It's made for us, so we can sing. Vrede week hadden we een gast die ging de Alp de West oplopen. En het was ook voor een heel goed doel, dat weten we nog wel. En vandaag hebben we weer iemand in de studio die ook iets voor een goed doel gaat doen. En dat is Annette Westenburger. Goedemiddag. Goedemiddag, leuk dat je er bent. Dank je wel. En je mag vertellen wat je gaat doen. Ja, wat ga ik doen? Ik ga de sequieren lopen. Zo. Ja, vind ik zelf heel wat hoor. Hoe dat? Ja, nou ja, ik, uh, ik dacht uh, dat ik een sponsorloop wilde doen ergens. Ja. ja, en waar beter dan in ons eigen dorp, over ja. ons eigen circuit. Ja. Ja. Ga, je, ga je de halve marathon lopen of niet? Nee, oh, nee dat, dat niet. is echt een stapje te ver. <laughs> ah, Oké, okay. en, en, en hoe ben je hoe gekomen om dit te doen? Ja, ik, uh, nee, zoals mensen misschien wel weten is in mei uh, vorig jaar mijn vader overleden. Ja. En we hebben heel wat tijd doorgebracht uh, in het ziekenhuis bij hem. Eerst bij zijn behandelingen en later uh, nou ja, in zijn ziekenhuiskamer. En daar uh, was een, een, um, ja, een soort lunchafdeling waar je dan als patiënt naartoe mag om, om de lunch te genieten. Allemaal kleine, kleine gerechtjes, uh, maar vooral hele, hele lieve mensen. Uh, ja. En die steunen je en die luisteren naar je. Uh, ze geven je te eten, een, een lief woord, een vriendelijk woord. We kwamen ze tegen in de gangen en we kwamen ze daar tegen. Echt vreselijk lieve mensen. Um, dus ik dacht ja, als ik dan een sponsorloop wil doen, dan moet ik dat daarvoor ja. doen. Ja, en is het al geopend? Kunnen de mensen al doneren? Uh, ja, hij staat al open. Ik heb uh, mijn eerste doel bijna gehaald. Oh, dus, goed. Hoe, ja, wat, ik, wat was dat? Mijn eerste doel was 500 euro. Zo. Ja, ik, ik ben er bijna. Nou, dat is hartstikke goed. Dus uh, overigens moet ik wel even zeggen, ik loop hem niet helemaal alleen. Ik loop hem met mijn beste vriendin samen. Ja. En uh, die doet ook hard mee met de sponsoractie. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Maar ik ja. hoop natuurlijk dat ik mijn doel kan verhogen... Ja. En, ja, en lopen jullie samen, trainen jullie samen ook? Nee, we trainen niet samen. Dat zou zielig zijn, want Vickery is veel beter dan ik. <laughs> ja, nou ja, dat ja. maakt het in. Maar dan kan je ja, wel goed optrekken natuurlijk. Ja, dat, dat is het ja, wel toch? een beetje. Ze, ze steunt me wel. Ja. En, en die twaalf kilometer die je gaat lopen, hè, als ik het goed lees... dan is dat uh, in drie stukken is dat verdeeld? Ja, klopt. Ja? Ja, eerst het circuit over. Ja? Het is wel oh. een beetje spannend nu, het ja. nieuwe circuit. Ja, en dan van het circuit vandaan ga je het strand op. Ja. En van het strand... Uh, ja, dorp door. Ja, en de boulevard ga je nog over, ja, ja, Goed. In in... goed nou, we, we gaan straks nog eventjes hoor. We gaan even een plaatje doen. Hartstikke leuk. Ja, een hele leuke vond ik zelf eigenlijk. Die had ik gevonden. Dat, is, dat... dat ik ben dat Benieuwd. <laughs> Dit is een liedje over rennen. Ren je mee? Doe je mee met rennen? Het liefst elke dag. Van ochtends vroeg tot avond laat, als het mag Maar soms in de nacht, heel stil op onze tenen Doen wij heel zacht, maar nemen toch de benen Zelfs als de regen klettert op je kop Houd ons niet tegen, we geven nooit op Maar soms gaat het plots toch wat traag En lukt het even niet Denk dan maar aan dit speciale renlied Ren, ren! Ren, ren, ren, ren, ren, ren, rennen, ren, rennen, rennen. ren, rennen, ren, ren, ren, ren, Wij zijn niet te temmen en het gaat ons voor de wind. We laten ons niet remmen, we rennen eens gezins. Ren je mee, het liefst elke dag. Van ochtends vroeg tot avonds laat als het mag. Soms dan gaan we rusten houden dan eventjes op Tijd om bij te komen, ja tijd voor een stop Na een tijdje rusten kunnen wij er weer mee door Iedereen staat op en rent als nooit tevoren Ik vond het een heel leuk plaatje, wat er wel goed bij hoorde eigenlijk. Heel bijzonder. Ja. En mag ik vragen, nou we toch hier zitten, hoe lang ben je al bezig om te trainen? Uh, ik ben nu een maand of twee, tweeënhalf echt serieus aan het trainen. En je loopt nu al twaalf kilometer? Dus nee. nee, nog niet hoor. Dat nee, God, niet. ik ben er nog niet. Nee. Nee. Ik loop nu ongeveer zeven kilometer. En, en hoeveel keer doe je dat in de week? Als het lukt drie keer, maar meestal twee Twee keer, Ja. oké. Okay. Ja. Je valt er ook wel vanaf zeker, of niet? Nee, als dat nou toch waar was. <laughs> het helpt wel, het helpt ja. wel, ja. ja. En we hadden het net over doneren. Kan je misschien aangeven hoe mensen kunnen doneren? En ik ja. hoop dat dat heel veel gebeurt voor je. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Ik heb een, een GoFundMe aangemaakt... Uh, ja, dus op gofundme.com. Um, en daar kan je ook direct uh, aan mij doneren. Tenminste aan mij en Fieke. Ja. Uh, maar het staat eigenlijk allemaal op mijn Facebook. Is dus denk ik het makkelijkst. Dat uh, is makkelijk. Ja. Persoonlijk ja. bericht. Precies. Even uh, vriendjes worden of een uh, persoonlijk bericht sturen. Aan Annette Westerburger... In Zandvoort. In Zandvoort. Ja, ja. Ja, regelen we dat allemaal. Ja, hartstikke goed. Nou, ik vind het een heel goed doel. En, en hoe ga je dat brengen? Ga je dat geld gewoon brengen? Maak je dat over? Nee, het idee is om het te doen? brengen. Ja, ik wilde eigenlijk, want uh, de, de dame die uh, daar eigenlijk zeg maar, de boel een beetje runt. Ja. Zij is toevallig overigens net uitgeroepen tot medewerker van het jaar Kijk. van het Spaarne gasthuis. Ja, fantastisch. Uh, dus ik, nou ja, we hebben best wel een beetje een band met haar opgebouwd. Dus het plan is echt wel om gewoon even te bellen. We komen even ja. lekker bij jou lunchen. En dan een soort van als verrassing, zeg maar, uh, dat geld te ja. overhandigen. Gaat je moeder zeker mee, of niet? Dat is wel de bedoeling. Dat dacht ja. ik al. Ja, ja zeker. <laughs> nou, ik vind het een hartstikke goed doel. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En uh, het gaat zeker lukken, denk ja, ik. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Tuurlijk gaat natuurlijk. het lukken. En als je gelopen hebt, kom je terug. Hartstikke leuk. Dan ga ja, je eens even, ga eens even vertellen hoe het gegaan ja, is. Ja, en hoeveel ik binnen heb gehad. En, en of een zweetje natuurlijk. verloren ben. <laughs> nou, het is wel spannend over het circuit. Ja. Is het circuit dan al klaar? Of niet? Als het goed is, is het al klaar. Ja, wij gaan. Als het goed is, als een van de eerste uh, over het circuit. En ik vind het enorm spannend, want er ja. zit een hele griezelige bocht in nu. Ja. De kombocht. Ja. En dat loopt denk ik niet zo lekker. Nou, je moet beneden dus lopen, hè? dat valt wel mee. Ik, ja, dat hoop ik dan. Maar ja. Ja, ik ben natuurlijk niet een van de snelste. Dus oh, anders gaan echt anders hele moet je hele knappe in, mensen als je snel gaat, Ja. <laughs> ik, nou, dat zou ik wel denken. Nemen jullie die moeilijke route maar. Geef mij die lage maar. Ja, dat is ja. goed. Hey, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En hartstikke hart. hart. leuk dat je er was. Dank je wel, graag gedaan. Okay. Bye. Meer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is aanvankelijk bewolkt en verspreid over het land komen er nog buien voor. De buien is kans op korrelhagel. Ja, we hadden het er net al op. Ik heb geen idee wat dat is. Natte sneeuw en een klap onweer. Tussen de buien door klaart het af en toe op en is de zon te zien. In de loop van de middag en de avond wordt het vanuit het westen droog en klaart het vooral in het zuidwesten op. Later in de avond neemt de bewolking in het noorden verder toe en kan het daar enige tijd gaan regenen. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 7 graden. De wind blijft westelijk, matig tot vrij krachtig boven het land en krachtig langs de kust. In de nacht na donderdag regent het afhankelijk nog in het noordoosten. Elders blijft het zo goed als droog met enkele opklaringen. De minimumtemperatuur varieert van 3 graden in opklaringen en 7 graden in het noorden. ...in opklaringen. Nou, het westelijk wind neemt in het noorden toe... ...naar vrij krachtig langs de kust naar kracht 6 tot 7 bevoor. In het zuiden is de wind zuidwest en matig van kracht. Langs de kust is het vrij krachtig. Morgenochtend is het half te zwaar bewolkt... ...en is er op de meeste plaatsen droog. In de middag neemt vanuit het zuidwesten uit de bewolking toe... ...en volgende periode met motregen en regen. De middagtemperatuur ligt rond de 8 graden in het zuiden tot 10 graden. En in, het avond, in de avond wordt de temperatuur vooral verder op naar 10 tot 11 graden. We gaan alweer naar de, naar de zon toe, denk ik. Ik denk dat het alweer zomer wordt. De wind komt uit Zuidwest in de loop van de middag tijdelijk uit Zuid... en is matig langs de kust. En uh, langs de kust wordt het vrij krachtig. Later op de avond mogelijk hard zeven bevoor. Ik heb het niet gezegd. Dat zegt de KNMI.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 I would run Every way Toch in de lucht is, dan heb ik nog wel wat voor jullie. Heb je trouwplannen? Ja, wie niet, hè? En wil je je oriënteren op een locatie voor jullie bruiloft? Op zaterdag 1 februari neemt Kasteel Keukenhof je mee in vele mogelijkheden... die het kasteel en bijbehorende landgoed te bieden hebben. Het kasteel, de diverse monumentale bijgebouwen en het prachtige landgoed... zijn helemaal aangekleed in bruidsferen. Daardoor krijg je een idee hoe jouw dag eruit zou kunnen zien... Spreek met een trouwambtenaar, bruidfotograaf, dj over jullie dag... en bekijk aankleding met bloemwerk en ballonnen. Verschillende ceremonie- en feestopstellingen en kasteelkeukenhof... biedt op 1 februari de totaalbeleving. Nou, dat klinkt mooi. Onze medewerkers staan klaar voor een vrijblijvend gesprek over jullie wensen... en de verschillende mogelijkheden. Wij het aan. Wij raden aan om een afspraak te boeken via trouwlocaties. Uiteraard ben je zonder afspraak ook van harte welkom. Wij kijken uit naar jullie komst. Kasteel Keukenhof, Keukenhof 1 in Lisse. En het telefoonnummer is 0252-465-564. En info kasteelkeukenhof.nl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 De opnames werden stand-ins gemaakt in Rotterdam en in Den Haag, maar in Zandvoort was hij zelf aanwezig. Uh, dinsdag waren ze dus in Zandvoort en uh, de grote groep die zich had zich eveneens voor de promotiefilm aangemeld. Voornamelijk Max Verstappen fans moeten de erbarmelijke weersomstandigheden trotseren om een glimp op te vangen van hun held. Veel regen, lage temperaturen en een aanwakkerende Zuidwestenstorm. Maar ik denk dat we het al waard gevonden hebben. Het is uitskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje oor.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 zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een streep door ons verhaal oh, nou? Het is net of ik tegen een nu praat Doe tenminste ten minste als We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh, dat nou? Het is net of ik tegen een nu praat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 Dat ik had het nooit van jou verboden. En waarom breek je alles af? Is het omdat. Je eigenlijk geen wind door mij gaf? Wat ben jij al? Het is net of ik tegen hem nu praat. Doe tenminste alles. We dus zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. We gaan nu praten. Doe tenminste al, doe tenminste al. We zullen toch door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Ja, we eindigen deze twee uur ja, met ijskoud. van Niels En ik hoop niet dat het ijskoud wordt. Maar goed, we eindigen er wel mee. Ik hoop je volgende week woensdag weer terug te zien tot volgende week woensdag. voor